9 uur. Het NOS journaal door Alt Meegens. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie heeft in de afgelopen twee kabinetsperiodes de meeste moties ingediend die werden aangenomen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van het Centraal Informatiepunt van de Kamer. Ook D66, de SGP en de Partij voor de Dieren staan hoog op de lijst met aangenomen moties. De motie is een voorstel tot aanpassing van het kabinetsbeleid. Aangenomen moties worden niet altijd uitgevoerd. De werkloosheid onder afgestudeerde mbo'ers en mensen met een universitair diploma is de afgelopen jaren verdubbeld. In 2008 vond ruim 3% van de gediplomeerde mbo'ers geen baan, nu is dat 7%. Onder de pas afgestudeerden aan een universiteit nam de werkloosheid toe van 4 naar bijna 8%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. HBO'ers die net op de arbeidsmarkt komen... hebben iets minder last van de crisis. De werkloosheid onder die groep steeg van 4 naar ruim 6 procent. Op de langere termijn hoeven de jongeren zich volgens de Universiteit Maastricht... geen zorgen te maken. Zodra de economie aantrekt... zal de werkloosheid onder deze groepen snel dalen, zeggen de onderzoekers. De ramp met de kerncentrale Fukushima in Japan had vermeden kunnen worden. Het ging vorig jaar maart niet alleen mis... vanwege de aardbeving en de daaropvolgende volgende tsunami... Maar ook door menselijk falen. In een onderzoeksrapport van het Japanse parlement... staat dat zowel de overheid als de toezichthouders... en de eigenaar van de kerncentrale gefaald hebben in het toezicht. Eigenaar Tepco heeft volgens de commissie beslissingen uitgesteld... of niet genomen, terwijl ze wel nodig waren... voor de veiligheid van de centrale. Volgens de commissie was de ramp nooit zo groot geweest... als de betrokken instanties hun verantwoordelijkheid hadden genomen. Bij de ramp vorig jaar kwamen zeker 16.000 mensen om het leven. Een schip dat onder Nederlandse vlag vaart, is op de Rijn bij Oberwezel in Duitsland aan de grond gelopen en blokkeert de scheepvaart. Het schip is geladen met zwavelzuur. Volgens de Duitse autoriteiten is er geen zuur weggelekt. Voordat het schip kan worden losgetrokken, moet een deel van het zuur worden overgepompt. Het schip was onderweg van Ludwigshaven naar Antwerpen en raakte door onbekende oorzaak uit koers. Hoe lang de stemming gaat duren is niet duidelijk. Het weer vanochtend vooral in het zuidwesten buien. Later overal stevige regen- en onweersbuien met kans op windstoten. Het wordt 23 graden in Zeeland, 27 graden in het oosten en noordoosten van het land. Morgen in het weekend iets lagere temperaturen en het blijft wisselvallig. Awb verkeersinformatie op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Brienoordbrug. Een file van 5 kilometer na een ongeluk. De rijstrook is daar dicht. Nog steeds veel vertraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen Almere en Beeldhoven rijdt het langzaam over 20 kilometer. Daar zitten veel omrijders tussen vanwege de afsluiting van de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij knoop het Hoevelaak is de hoofdrijbaan nog steeds dicht na een ongeluk. En bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os bij knoop het Ewijk 6 kilometer.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 En Lara Rensen. In Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Er zijn een hoop mensen die vandaag graag zien dat de ECB de rente verlaagt. Het zou goed zijn voor de in nood verkerende Europese economieën. We zijn benieuwd, straks een voorspelling uit Brussel. Maar eerst naar de boosheid over het optreden van het kabinet in de q kwestie. Want het kabinet verdraait de conclusies en van dat onderzoek van de, naar de Q-koorts... en informeert de Kamer niet volledig. Dat concludeert Nieuwsuur. 400 Q-kort slachtoffers willen nu geld zien van de overheid en dienen een schadeclaim in. Volgens advocaat, een van de advocaten van de slachtoffers, Ivo Syndram, is die claim hard nodig. Je moet zich voorstellen dat mensen zijn die hun eigen bedrijf, hun huis en alles kwijt zijn geraakt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 waarbij de overheid toch uh, steeds verder in de problemen komt. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de Q-koorts en de bestrijding daarvan. En Van Gerve is niet te spreken over de manier waarop het kabinet de Kamer heeft ingelicht.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 Is tekortgeschoten en te laat heeft ingegrepen. met alle gevolgen van dien. Zeker 4000 mensen raakten in 2009 besmet. door de bacterie die bij schapen en geiten voorkomt. Veel Q-korts patiënten kampen al jaren met chronische klachten. 25 mensen overleden als gevolg van de ziekte. Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer kwam onlangs nog. met dat onderzoek naar de gevolgen van de ziekte. en adviseerde toen een noodfonds voor slachtoffers. en vond ook dat de overheid excuses moest aanbieden. Meneer Brenninkmeijer, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Tja, dan lijkt het toch op dat de overheid toch bezig is vooral bezig is met het, uh, het schoonvegen van het eigen straatje. Wat vindt u daarvan? Nou, ik ben daar echt verbaasd over en, en ook uh, zeer ongerust. Ik ben uh, nu al heel lang bezig met dit dossier. Ik heb verschillende malen met uh, minister over gecommuniceerd... met uh, minister staatssecretaris Bleken. En wat ik merk is toch een, een zo defensieve houding... en uh, een houding waarbij zo weinig oog is voor de feiten die op tafel liggen... Dat ik, dat ik me afvraag, uh, hoe, hoe leidt dit nou tot verstandige wijze keuzes? Want mm -hmm. daar zitten we nu toch wel op te wachten. Maar er gebeurt zelfs meer dan dat, hè, als we nieuwsuren mogen geloven. En dat klinkt toch zeer overtuigend, in ieder geval die uitzending van gisteren... waar um, bepaalde delen van een onderzoek dan weer worden weggelaten in een brief naar de Kamer. Wat vindt u daarvan? Ja, nou ja, het is, het is een beeld wat, wat vrij systematisch optreedt in dit dossier. Uh, de commissie uh, van Dijk heeft heel helder vastgesteld... de, de, de, de, kabine, de ministers die hebben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 Bied excuses aan, want je, er is echt reden om een duidelijk signaal te geven van dit kan niet, dit had niet mogen gebeuren. En vervolgens kijk naar compensatie voor mensen in schrijnende gevallen, want eh, eh, je kunt niet zeg maar, volledig juridisch vaststellen dat er sprake is van aansprakelijkheid, maar probeer op een korte termijn tot een oplossing te komen. Ja, maar goed, vraag ik het nog een keer, uh, meneer Brenninkmaar... want nu worden de conclusies zelfs anders weergegeven. Tenminste, dat concludeert Nieuwsuur. Is dat ook uw indruk? Nou, ik vind dat dat nu aan de Tweede Kamer is... Hè, want anders treed ik in een uh, politieke discussie met de Tweede Kamer. Ja, maar, maar zou... u gaat, meneer Brenninkmaar, over de werkwijze van de overheid. Daar gaat u niet over, maar u, u moet ja, dat ja, onder de loep nemen. Ga, ja, ja. Gaat u dat dan nou, nog ja. even doen? Ja, ja. Nee, kijk, wat ik Nieuwsuur zelf heb aangereikt... is dat er een opmerkelijk verschil is tussen... Uh, zeg maar de reden waarom die tankmelkproeven zouden worden gedaan. Uh, die zouden worden gedaan om op te sporen waar de besmettingen waren. Wat zie je nu bij Puys, Waterhouse, Cooper staan? Dat die tankmelkproef zou zijn gedaan om de bedrijven vrij te pleiten van ja. besmetting. Ja, en als dat dan de kern van de zaak is, dan zeg ik, men heeft het helemaal niet begrepen waar men mee bezig was. Nee, en bovendien daarover dan weer de Kamer anders geïnformeerd. Ja, dan, dan is het een exegese van de brief van uh, de, de staatssecretaris... bleken aan de Tweede Kamer, maar dat is nu aan de Tweede Kamer om dat te doen. U vindt het verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer om daar het kabinet op aan te spreken? Dat is niet uw verantwoordelijkheid, zegt u. Ja. Nee, nee, nee, nu is het een politieke vraag. Maar daarbij zeg ik ook... Ik vind de, het bieden van compensatie aan de slachtoffers, dat vraagt ook om een politieke keuze. Mm. En ik vind het ook heel raar wanneer dat doorgeschoven wordt naar de rechter die ja. dan over vijf jaar daar mm, een oordeel te Maar de redenen daarachter kunnen natuurlijk zijn dat zodra de overheid op wat voor dan ook excuses aanbiedt, zij ook die verantwoordelijkheid accepteren en dus ook moeten gaan betalen. Dat proberen ze, zo lijkt het, te voorkomen. Ja, en die defensieve houding is erg onverstandig, leidt alleen tot verdere juridisering van het conflict. En schaadt de patiënten, want dat moeten we niet uit het oog verliezen. Voor mensen is het voeren van een langdurige procedure zeer schadelijk. En zeker mensen met uh, dat uh, vermoeidheidssyndroom ten gevolge van uh, q kort die moet je niet in langdurige procedure ja, Eigenlijk had het niet tot zo'n schadeclaim moeten komen. Nee, ik, ik heb destijds uh, de minister voorgelegd, kijk nu wat de consequenties zijn. En doe in gevallen die echt uh, schrijnend zijn, uh, kom daar met een oplossing. En ik denk dat je dan een heland was gekomen. En dat had vorig jaar al gekund. En dat had, kan naar aanleiding van mijn rapport alsnog gebeuren. Meneer Brenninkmaier, -Naja, hartelijk dank dat u ons nog weer even te woord wilt staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan de rente. Gaat de Europese Centrale Bank, de ECB, de basisrente vandaag verlagen? De rente staat al een half jaar op 1%, het laagste niveau sinds de invoering van de euro, dat was in 1999. Maar volgens sommigen is dat nog niet laag genoeg, omdat het te slecht gaat met de Europese economieën. Ze hopen op een verdere verlaging. Karsten Brzeski is econoom bij de ING in Brussel. Brzeski, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Wat denkt u, is dat uh, terechte hoop of ijdele hoop? Gaat de rente verder omlaag? Nou, ik denk dat het terechte hoop is. Ook als je gewoon uh, luistert naar, uh, naar bewindsleden van, uh, van de Europese Centrale Bank de laatste weken, dan lijkt het toch eigenlijk al een feit dat de ECB van, vandaag de rente gaat verlagen. En wat voor een effect heeft dat dan nog als die rente al zo laag staat? Ja, het effect is natuurlijk heel klein. Um, als je van, van 1 naar 0,75 gaat, uh, dus wie het meest baat ervan heeft, zijn gewoon vooral de landen in het zuiden. Kijk vooral naar Spanje, dus dat mensen met een hypotheek, met een flexibele rente, met een kortlopende rente, die zullen dat het meest voelen. Ik denk dat wij in, in Nederland en in Noord-Europa daar nauwelijks van gaan voelen. En dus zal ook de invloed op de inflatie niet zo groot zijn, denkt u? Want dat is toch altijd de reden om het niet te doen, hè? Dat is de reden vaak om het niet te doen. Um, nee, want als je kijkt, de inflatie wordt op dit moment vooral gestuurd door de olieprijzen. Nou, die zijn de laatste weken weer behoorlijk naar beneden gekomen. Um, dus ik denk dat we ons op dit moment om de inflatie geen zorgen over te maken, maar veel meer over het niet bestaan van economische groei. Die, die zuidelijke landen, zegt u, die hebben er het meest aan. Dringen die daar ook dan echt op aan? Hoe, hoe werkt dat in de praktijk? Gaan de, stappen die naar de Centrale Bank toe? Nee, dat denk ik niet. Maar wat we wel zien de... met uh, Mario Draghi als nieuwe voorzitter van de ECB, dat de Europese centrale bank veel pragmatischer is geworden. Dus vroeger onder Trichet werd toch nog veel meer gekeken naar, naar de inflatie en was groei een beetje dat waar je op de ja, tweede plaats naar kijkt. Op dit moment, met Draghi, is dat meer een Amerikaanse centrale bank geworden. En we zien gewoon dat eigenlijk alle Europese landen behalve Duitsland wat daar niet zo goed gaat. Dus vandaar denk ik gaat de ECB uh, de rente nu verlagen om gewoon een klein en de rug te geven. We verwachten de financiële marktenbeleggers uh, en analisten... ook nog meer van, van Mario Draghi, de ECB-president? Uh, want um, ik kan mij voorstellen, er is al een hoop uh, aanwensen... richting de ECB gestuurd. Klaas Klot zei gisteren, uh, we moeten niet veel meer verwachten van de ECB... dan dat het een uh, monetair ja. instrument kan zijn. Wat, wat, hoe ja, ziet u dat? dat? dat dat is, beetje, dat is een beetje de, de hamvraag. En je ziet inderdaad mensen op de financiële markten die eigenlijk hopen dat de ECB nog meer doet. Bijvoorbeeld door aan te kondigen dat ze weer staatsobligaties gaan opkopen. Dus door weer eigenlijk brandweer te spelen in, in de eurocrisis. Mm. En ik denk dat ze dat niet gaan doen. Um, want ik denk gewoon dat de ECB de, de druk op de politiek heel hoog wil houden. Dus een renteverlaging ja, want dat kan je beargumenteren door de zwakke economische groei. Um, maar gewoon meer, denk ik, is op dit moment niet aan de beurt. We wachten het af, samen met u. Karsten Wazeski, econoom bij ING in Brussel. Dank u. Ja, heerlijk. Een studie leidt naar een goede baan, zou je zeggen. Maar steeds vaker leidt die studie naar de WW. De verkeersinformatie, bij de AWB John Bakker. Met nog steeds viel op de A16, vanuit Breda naar Rotterdam... bij de Van Brinoordbrug, vijf kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En ook nog veel vertraging op de A27, vanuit Almere naar Utrecht... Tussen Almere en Beeldhoven rijdt het langzaam over 20 kilometer. Er zitten veel omrijders tussen vanwege de afsluiting van de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij knoop het Hoevenlaken is de hoofdrijbaan nog steeds dicht na een ongeluk. En bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os, bij knoop het Ewijk 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ga naar Zuid-Soedan. Dat werd een jaar geleden onafhankelijk. Maar tienduizenden Zuid-Soedanese zitten nog steeds in het noorden. Lang geleden zijn ze daar als vluchteling voor het oorlogsgeweld terechtgekomen. En ze konden niet terug omdat Noord-Soedan de wegen naar Zuid-Soedan had gesloten. Totdat een hulporganisatie een luchtbrug opzette voor 12.000 zuiderlingen naar de zuidelijke hoofdstad Juba. Afrika-correspondent Koert Lindeyer was erbij toen de vluchtelingen aankwamen. Vrouwen en kinderen in een lange rij om een hapje eten te krijgen hier vlakbij Djuba. Bert van der Waal, u werkt hier en u vangt hier uh, ontheemden op. Nou dacht ik toch dat de oorlog tussen Noord- en Zuid-Soedan voorbij was. Waarom zijn deze mensen hier? Nou, de spanningen tussen Noord- en Zuid-Soedan zijn, zijn er nog wel. En deze mensen hebben heel lang in Noord-Soedan gewoond en komen nu terug naar Zuid-Soedan. Er komt straks weer een nieuwe groep aan uh, vanuit het noorden. Die horen bij de 12.000 mensen die gestrand uh, raakten in Kosti en in het noorden. En daar een jaar lang hebben vastgezeten. Uh, Dit soort stroom van ontheemden, of eigenlijk vluchtelingen, hè, want ze, het zijn nu twee landen. Uh, is die stroom nu ten einde gekomen? Dat kan ik niet echt voorspellen. Er zijn nog wel steeds uh, vele duizenden uh, zuid sudanezen in noord soedan En hier komen dan de... Ontheemde de vluchtelingen uit het noorden aan van de luchthaven. Via die peperdure luchtbrug zijn ze hier nu gearriveerd. En iedereen in het ontheemde kamp hier vlakbij Juba rent naar de bussen. Om te kijken of er nog familieleden bij zitten die er zijn aangekomen. Er wordt gelachen, er wordt gehuild. En ja, sommige mensen zijn toch ook in een rolstoel. Dit dus zijn de alle zwakken. Die hier uh, met deze luchtbrug uh, nu worden binnengebracht, en dan gaan ze onder een groot zeil, een tent. Worden ze ondergebracht, en uh, wordt er uh, geregistreerd. Is het een man? Madok? Madok. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben hier in de kamer. Ik ben hier in de Fatima vertrok al een jaar geleden, maar toen kwam ze in Kosti vast te zitten. Dat is het zuiden van Sudaan. En toen blokkeerde de regering in Khartoum dat ze verder kon... omdat ze niet met de boot verder mocht op de Nijl naar Juba, Want de regering zei, dat kan niet. En de gouverneur van de regio Wild Nile zei... jullie moeten hier weg, ik wil jullie niet meer zien hier, zuidelingen. Jullie zijn vreemdelingen geworden... Opdonderen. En toen moest een hulporganisatie een grote luchtbrug beginnen om 12.000 gestrande Zuid-Soedanezen in Kosti, in Noord-Soedan, over te vliegen naar Juba. En het is opvallend dat de meeste mensen hier ook Arabisch spreken. De taal die in het noorden door iedereen wordt gesproken, maar niet hier in het zuiden. Ze zijn geassimileerd met de mensen in het noorden... en gaan een onzekere toekomst tegemoet hier in het zuiden. En Fatima is niet de enige. Want tienduizenden, volgens sommige cijfers zelfs een half miljoen mensen... zitten nog vast in het noorden, zijn daar staatloos... en moeten ooit terug naar het zuiden. Het goede nieuws is dat ze nu in een land komen dat het hunne is... waar ze zich vrij kunnen voelen. Maar het slechte nieuws is natuurlijk... Ja, dat ze eigenlijk naar een heel zwart gat terugkeren hier in het zuiden. Zonder enige zekerheid. En dan De Reportage hoorde u van onze correspondent Koert Lindijer vanuit zuid soedan de hoofdstad Juba. Morgen is een vierde reportage over pogingen van het land om de landbouw weer vlot te trekken. Terug naar eigen land waar de werkloosheid onder afgestudeerden de afgelopen jaren is toegenomen. Bijna 8% van de afgestudeerden met een universitaire opleiding is werkzoekend op dit moment. HBO-afgestudeerden hebben het iets makkelijker. Van hen is ruim 6,5% werkloos. Verslaggever Karin Alberts is op de Uithof in Utrecht met twee werkzoekenden. Twee mensen die heel graag een baan willen. Het liefst op hun eigen vakgebied. En iemand die ze daarbij kan coachen. Petra Wolf... Wie ben jij? Wat zoek je? Nou, ik ben uh, net afgestudeerd. Ik heb uh, theatermanagement gestudeerd aan de HKU. En ik uh, zoek nu een baan in de PR, communicatie, marketing in het theaterwerkveld. Het liefst bij een theatergezelschap. En heb je al wat ervaring? Stages? Uh, doe je op dit moment iets? Ja, ik heb al wat, uh, wat stages gelopen. Vanaf jaar één van mijn studie loop ik eigenlijk al stages. En uh, vooral de laatste jaren wat langere stages van een half jaar. En op dit moment ben ik uh, nog wel in het werk. Ik mocht na mijn scriptie blijven hangen bij een uh, theatergezelschap. Tegen Eli, dus uh, daar ben ik heel blij mee. En vanaf daar ga ik maar weer verder zoeken. Ottelien Oswaldbergs, coach bij Young People Coaching... Um, wat moet ze doen om aan een echte baan te komen? Nou, het is sowieso al hartstikke goed dat ze nu al stage loopt... in het werkveld waar ze uiteindelijk aan de slag wil. Want dan doe je toch al he, op die manier uh, de nodige werkervaring op. Verder is het heel belangrijk dat je je op een positieve manier... kunt onderscheiden van, van je concurrenten eigenlijk. En hoe doe je dat? Nou ja, niet zozeer door, door maar talloze sollicitatiebrieven te schrijven. Want ja, dan ben je een van de zoveel. En er dan uh, tussen uitspringen is uitermate lastig. Dus uh, zoek het meer via andere wegen. Uh, zoek het via je netwerk... Dus zorg ervoor dat je veel mensen kent, dat ze weten wat je zoekt. Heel concreet weten wat je zoekt. En zet LinkedIn in. Dat is echt een 1 -1 hele grote tip van mij. LinkedIn is gewoon uitermate waardevol uh, om jezelf te onderscheiden en jezelf te laten zien. En dat kan zowel via je profiel, maar ook uh, via groups. Kun je jezelf als je goed in de discussies mengt op een juiste manier naar voren brengen. Dus ik zou het veel meer via die weg spelen dan echt via de sollicitatiebrieven. Charlie Rozenberg, jij bent al wat langer afgestudeerd. Ja, ik ben in 2011 december afgestudeerd aan de Master Media en Journalistiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En uh, ja, sindsdien hard op zoek. En je hebt op al heel wat banen gereageerd. Hoeveel brieven ook alweer? Uh, ja, tussen de 25 en de 30 brieven heb ik er sowieso al uitgestuurd. Nou, wat voor soort banen? Uh, nou, van redactieassistent tot uh, PR-medewerker, van communicatiemedewerker en uh, assistent programmering. Ottelien, ik hoorde je net zeggen: niet in het wilde weg allemaal brieven schrijven. Ja. Is die verkeerd bezig, Charlie? Ja, ik vind het misschien een beetje onaardig om te zeggen, maar ja, eh, zomaar inderdaad, Lucra ik sollicitatiebrieven schrijven. En dan ook zo breed, zou ik niet in eerste instantie aanraden. Nee, het is veel verstandiger, ook in eerste instantie om eens even heel helder te krijgen: van ja, welke kant wil ik nou uit? Dus daar focus in te behouden. En ik snap dat het lastig is, zeker als je dan toch een aantal afwijzingen krijgt en dat je dan geneigd bent om het breder te zoeken. Maar ik zou zeggen, doe dat niet. Maar kies juist eerst voor die focus. En ga dus werken aan dat personal brand. Ga zorgen dat je dus zichtbaar bent op LinkedIn, op Twitter, et cetera. En... Zit je al op LinkedIn, Charlie? Ja, al, al vier, vier, vijf jaar sinds het begin al. En doe je dat heel actief door ook regelmatig te vervechten of je te mengen in discussies, wat net werd gezegd? Ja, ik ben er, daar wel mee bezig, ja. Ik uh, zit in bepaalde groepen ook van, vanuit de universiteit, alumni groepen... maar ook uh, media groepen en uh, journalistieke groepen. En uh, ik heb een vrij uitgebreid netwerk met oud-studiegenoten... met mensen van mijn stages en uh, die, die daar ook in zitten. Dus ja... Maar... Zonder succes erop heden. Nou, de meeste mensen die ik daarin aanspreek, vooral de directe kennissen die ik goed ken, die zeggen allemaal door bezuinigingen hebben wij nu geen plek. Dus Ze houden wel een oog in het cel. maar ja, dus... dus... Voor nu nog niet. Ja, als er geen geld is, is er geen geld om mensen aan te nemen. Nee, dat klopt inderdaad. Maar het is toch een kwestie van doorzetten. En uh, wat ik ook vaak aanraad, is oriënterende gesprekken voeren. Een soort van arbeidsmarktonderzoek. Eerst eens even in kaart brengen. Oké, okay, wat voor soort bedrijven zijn Wat voor soort branches? Wat spreekt mij aan? Wat past er echt goed bij mij? Uh, waarin kom ik goed tot mijn recht? En oriënterende gesprekken voeren met mensen die je via via kent, zeg maar. En op die manier heb je een grote streep voor op het moment dat je sollicitatiebrieven stuurt. Want mensen hebben je dan al gezien. Je hebt een positieve indruk achtergelaten als het goed is tenminste. En negen van de tien keer zijn mensen bereid om je dan verder te helpen. Het zij in de organisatie zelf of het zij misschien in een vergelijkbare organisatie. En dat het niet van de een op de andere moment gaat. Nee, dat klopt. En zeker in de huidige tijd. Maar het is wel een kwestie van volhouden, focussen en doorzetten. En dan geloof ik dat je er uiteindelijk al komt. Meer over de werkloosheidscijfers onder afgestudeerden vindt u op onze website nos.nl. .no. Op Wimbledon worden de halve finales in het vrouwentoernooi gespeeld. Marcella Meske, goedemorgen. Goedemorgen. Al een beetje bekomen van Murray Ferrer. Ja, een mooie wedstrijd was het. En, uh, ja, het was kantje boord, maar ik moet zeggen, uh, Murray uh, toch wel heel sterk op die belangrijke momenten. En, uh... Ja, uh, Ferrer had natuurlijk een setpoint in de tweede set laten liggen. Daarmee had hij twee sets tegen nul voor kunnen komen. En dat was een beetje de ommekeer. Dus uh, ja, Murray Mania gaat gewoon door hier in Groot-Brittannië. <laughs> hey, de halve finale is uh, in het vrouwentoernooi vandaag. Ik kan mij voorstellen dat je je uitkijkt naar het duel tussen Azarenka en Serena Williams. Ja, dat is natuurlijk op papier de, de, de sterkste halve finale. En ja hier in Wimbledon wordt natuurlijk al gezegd... Ja, de winnaar van die partij die gaat de finale eenvoudig winnen. Nou, zo eenvoudig zal het ook niet zijn. Maar het zijn wel twee speelsters van naam, Serena Williams... 13 Grand Slam titels achter haar naam staan, waarvan vier keer uh, gewonnen op Wimbledon. En Azarenka, ja, begin dit jaar haar eerste Grand Slam gewonnen in Australië, nummer 1 van de wereld geworden en ja, toch wel heel sterk uh, bezig de laatste jaren. En voor haar staat er ook heel erg veel op het spel, want als ze wint vandaag deze halve finale tegen Serena Williams, kan zij de nummer 1 positie overnemen van Maria Sharapova, want... Die verloor vroeg in het toernooi. Dus uh, er staat nogal wat op het hmm. spel tussen deze twee. Ja, en dan is het misschien wel aardig om nog even te vermelden... dat Serena Williams heeft gezegd dat ze de tijd van haar leven heeft op Wilmenden... omdat ze niets te verliezen heeft. Dus bij haar, zij is totaal ontspannen. Zou, zou dat nog verschil kunnen uitmaken? Je moet niet alles geloven wat Serena Williams zegt, hoor. Komt ze gespannen over? <laughs> nou, weet je, uh, Serena en Venus, uh, dat zijn twee speelsters in de persconferenties. Ze zijn altijd positief, altijd stralend. Het zijn geweldige persconferenties, mm -hmm. maar echt zeggen wat ze nou... Uh, voelen of, of, of, of, of hoe ze spelen. Ja, daar echt de realiteitszin is er eigenlijk bijna nooit bij. Maar laten we wel zeggen, Serena Williams is 30 jaar. Ze heeft natuurlijk al alles gewonnen in haar leven wat er te winnen valt. Alleen, uh, we moeten ook niet vergeten, een jaar geleden... Uh, toen was ze net bekomen van een levensbedreigende situatie. Want toen had ze zo'n longprop. Uh, dat was maart vorig jaar. Toen speelde ze op Wimbledon pas het tweede toernooi van het jaar. Daarvoor is ze bijna een jaar uitgeschakeld geweest met een teenblessure. Dus. In die zin, dit jaar gaat ze er weer echt voor. Heeft ze veel gespeeld, veel toernooien. En ik denk ook dat ze alles op alles zet om hier te winnen. En straks bij de Olympische Spelen. En ze is in een bloedvorm, laten we wel wezen. Ze serveert uh, menig man hier in het toernooi ervan af. Qua uh, service sterkte. En uh, ja, dat zal de slag zijn waarmee ze vandaag Azarenka uh, zal uh, willen bedwingen. door service. Ja, Nog even heel kort die andere wedstrijd dan ook, uh, Marcella. Want uh, Kerber en Radwanska, hoe zijn die gevoelens? Daar, want een van beiden komt in de finale en dat zal nieuw zijn. Dat is absoluut, want ze staan ook voor het eerst uh, nu in de halve finale van Wimbledon. Uh, Rad, voor Radwanska is het sowieso de eerste halve finale bij een uh, Grand Slam. Dus we krijgen een debutante in de finale. Nou, dat kan natuurlijk altijd wat spanning en zenuw opleveren. Ik verwacht een hele lange uh, wedstrijd, drie zetter, tussen twee speelsters die alle twee heel vast zijn, weinig fouten. Uh, ik denk een mooie partij om naar te kijken, met uh, ja, een, een winnares niet te voorspellen. Het staat ook 2-2 in onderlinge ontmoetingen, maar de kans van hun leven om voor het eerst de finale van een Grand Slam en voor het eerst op Wimbledon te bereiken. Marcella Mesker, we horen je uitgebreid vandaag de hele dag tijdens de Radio 1 Sportzomer. Radio 1. Het NOS Journaal. Afgestudeerden komen moeilijker aan een baan. En buschauffeurs in Den Haag leggen opnieuw het werk neer. Half tien is het. Goedemorgen. Ik ben Dorold Megens.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 Structureel zeker met de meeste opleidingen en de aansluiting tussen de onderwijs en de arbeidsmarkt in Nederland eigenlijk niks mis mee. Uh, maar het is momenteel gewoon echt een economische crisis en er zitten een aantal investeringen en in te bouwen, cetera, zitten op stop. En daar hebben de jongeren momenteel last van. Op de langere termijn hoeven de jongeren zich volgens de onderzoekers geen zorgen te maken. Zodra de economie aantrekt, daalt de werkloosheid onder deze groepen snel, zeggen ze.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 die kan onmogelijk zijn werk de hele dag goed doen. Gisteren brak onder het HTM-personeel een wilde staking uit. Buschauffeurs blokkeerden delen van de binnenstad van Den Haag... waardoor er daar ook geen trams konden rijden. De ramp met de kerncentrale Fukushima in Japan had vermeden kunnen worden. Dat ging vorig jaar maart niet alleen mis vanwege de aardbeving... en de daaropvolgende tsunami, maar ook door menselijk falen. In een onderzoeksrapport van het Japanse parlement staat dat zowel de overheid als de toezichthouders en de eigenaar van de kerncentrale gefaald hebben in het toezicht. Bij de ramp vorig jaar kwamen zeker 16.000 mensen om het leven. En een schip dat onder Nederlandse vlag vaart is op de Rijn bij Oberwezel in Duitsland aan de grond gelopen en blokkeert daar de scheepvaart. Het schip is geladen met zwavelzuur. Volgens de Duitse autoriteiten is er geen zuur weggelekt. En voordat het schip kan worden losgetrokken moet een deel van het zuur eerst worden overgepompt.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 ANWB en verkeersinformatie. Na een ongeluk op de Ring van Amsterdam, de A10 tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park, 5 kilometer file. Er is daar maar één rijstrook open voor het verkeer. De A28 van Zwolle naar Utrecht, daar is bij Knoop het Hoevenlaken de hoofdrijbaan nog steeds afgesloten na een ongeluk. En bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os, bij Knoop het Ewijk, 5 kilometer. Goedemorgen, nog tot tien uur luistert u naar het NOS Radio 1 Journaal. Vele natuurkundigen reageerden gisteren opgetogen. Uitgesproken blij op de ontdekking van het Hicks-deeltje. We hebben het uh, geprobeerd te begrijpen met z'n allen. Echt doorgronden is lastig. doen we eigenlijk niet. Het feest werd dus gevierd door natuurkundigen en, en anderen. Wij dus, kennelijk. Blijven min of meer toeschouwers. Vincent Ike, astrofysicus, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn vanochtend um, met z'n allen opgestaan. Hebben we ja. ons gewassen, tanden gepoetst, aangekleed, een kopje koffie gedronken, in de auto, misschien naar het werk. Hebben wij ergens het Higgs-deeltje aan de lijve ondervonden vanochtend? Nou, absoluut. Als u uh, bijvoorbeeld onze opkomst hebt meegemaakt, <coughs> dan hebt, heeft u dat Higgs. Het is trouwens Angler en Broed en Higgs, het zijn dus drie mensen die eraan gewerkt hebben. Dat um, Angler Broed Higgs deeltje, dat is voor u aan het werk in de zon. Hoe komt het dat de zon niet in, uh, laten we zeggen, een paar duizend jaar klaar is met stralen? Dat komt doordat het heel erg langzaam gaat. Onze zon leeft 10 miljard jaar. Mm -hmm. En dat komt doordat die deeltjes die in die zon bezig zijn, die kernfusie, die kernreactiedeeltjes, zo langzaam en voorzichtig met elkaar omgaan. En dat komt onder andere door dat mechanisme Daardoor leeft onze zon 10 miljard jaar in plaats van 10.000 jaar. Ja. Meneer zijn wij omringd met higgs of, uh, die, die ja, of die andere naam die u weet. eraan geeft? Deet ja, is zijn zeker. Um, En dat weten we dus nu. Het, het grappige van wakker worden voor een natuurkundige en dit soort dingen is dat je wordt wakker in een iets completere wereld. Uh, um, professor Het Hoofd, een van de mensen die aan deze theorieën heeft gewerkt, uh, die liet een stropdas zien waarop één leeg vakje zat. En in dat lege vakje kunnen we dus nu invullen uh, hoe dat lang lep, hoe het de higgs eruit ziet. Um, ja, wij worden omringd door die deeltjes. Als het ware is het zo dat ieder deeltje in u en in mij dat massa heeft. Uh, heeft die massa, omdat dat deeltje verbonden is met de gehele rest van het heelal... door een soort van, ja, hoe moet je dat noemen, een soort van boodschappendeeltjes. En die boodschappendeeltjes die uh, uitgewisseld worden tussen de rest van het heelal... en die elementaire deeltjes in u en mij, die ja. geven aan die elementaire deeltjes een massa. Ja. Dus we weten nu waar massa vandaan komt. Ja. Bent u dan vanochtend ook anders wakker geworden? Ja, ik ben zeker anders wakker geworden. Ik ben wakker geworden in een completere wereld. Maar wat voor mij persoonlijk van belang is... is dat ik ook wakker geworden ben in een wereld... waarin je een iets scherpere vervolgende vraag kunt stellen. Want we weten wel nu waar massa vandaan komt. We hadden het net over de zon en de zonsopkomst. Hoe komt het dat de planeetbanen gekromd zijn? Die zijn krom omdat de zon de ruimte kromt. Dat rekenen we sinds Einstein in 1916. Maar hoe doet die zon dat? Hoe slaagt massa erin om aan de ruimte... Structuur te geven, om de ruimte te krommen. Dat weten wij helemaal niet. Dat vind ik een fantastische vraag. En dat weten we, en, we ook nog niet na de ontdekking van het Higgs-deeltje. Want u zegt, we zijn nu ook nou ja. naar de vervolgvraag uh, ofzo. Ja, want ik naar kijk in zoverre. Dan. Een van de bijzondere dingen van de theoriekant hiervan. is dat het, het type theorie. Het, het soort theorie wat gebruikt wordt. om dit te beschrijven. dat is dus ook onder andere waar Martinus Veldman en dat het Hoofd en Nobelprijs voor hebben gekregen. een aantal jaren geleden. dat type theorie blijkt dus heel goed te werken. Dat type theorie is oorspronkelijk ontworpen door Richard Feynman in de Verenigde Staten. En datzelfde type theorie kun je dus nu proberen toe te passen... op andere natuurkundige vragen die je nog, waar je nog geen antwoord op weet. Dus ja. bijvoorbeeld, we weten nu waar die massa vandaan komt... maar we weten nog niet hoe die massa aan de ruimte een kromming geeft. Ja. Ja. Als je die ruimte ook een kromme baan hebt, zoals de planeetbaan. Maar van de theorie dan naar de praktijk, hè, meneer Ikke. Want uh, wat... Kunnen we nou praktisch met dat deeltje? K komen er nieuwe ontwikkelingen aan um, waar nou. wij in het dagelijks leven iets aan hebben? Um, u moet zich goed realiseren dat, dat het uh, belangrijkste product van dit deeltjesonderzoek... is niet dat anglera hicks deeltje. Het belangrijkste product tot dusver van het deeltjesonderzoek is het World Wide Web. Dat is op CERN uitgevonden en uitgetest en op de wereld losgelaten. En sinds die tijd is onze planeet niet meer hetzelfde geweest. Dat hebben wij te danken aan de mensen die in dat onderzoek werken. Dus dat is het maatschappelijke belang. Een soort spin-off, iets wat er ook nog bij komt. In het dagelijks leven uh, zal mijn fietsenmaker heus niet zeggen van... god, er zit een lek in je band, want er is een deeltje doorheen gegaan. <laughs> het is wel zo. Toch? Het is, toch, het is wel zo. Het Hicks deeltje is er wel doorheen gegaan. Ja. We zitten aan alle kanten aan vast en we hebben massa dankzij die deeltjes. Maar voor de rest, ja, ze zijn, ze zijn zo infinitesimal klein dat dus we in het dagelijks leven geen last van. Maar nogmaals, wetenschap van dit type heeft altijd maatschappelijk belang via een zijdeur. Dus in dit geval bijvoorbeeld omdat dat op CERN het World Wide Web is, is uitgevonden en ontwikkeld. Ja. Goed, meneer Ikke, hartelijk dank dat u die zijdeur toch nog weer iets verder voor ons open heeft gemaakt vanochtend. Oké, okay, graag gedaan. Fijne dag. dag. Dan naar Japan, want de ramp met de kerncentrale Fukushima in Japan... was niet alleen een gevolg van de tsunami. De ramp is ook door menselijk falen veroorzaakt. Het staat in het eindrapport dat vandaag is gepresenteerd... door de parlementaire commissie die onderzoek deed naar de ramp. Correspondent Kjell Duits in Tokio. Kjell, dat klinkt als een stevige conclusie. Wat is er misgegaan? Ja, dat is inderdaad een stevige conclusie... Um... Men heeft eh, geconcludeerd dat de overheid en eh, het elektriciteitsbedrijf TEPCO eh, te veel hebben samengewerkt eh, de afgelopen jaren. En ja, zo'n beetje sinds die kernreactor eh, daar is opgezet. Er ontzettend veel beslissingen uitgesteld. Eén eh, besluit bijvoorbeeld eh, was om na te denken over het feit dat er nieuws was, dat er dat het bekend was geworden dat er in het verleden een hele grote hoge tsunami had plaatsgevonden. Eh, TEPCO wist er al heel lange tijd vanaf en heeft steeds maar een besluit erover hè, naar achteren geschoven. Um, een ander probleem is dat um, ze de reactor ook wilden ontruimen kort na de tsunami vorig jaar. Dat is uiteindelijk niet gebeurd omdat de toenmalige premier er tegen was. Um, dat heeft tot de conclusie. Uh, uh, het is, daarom is men tot de conclusie gekomen dat TEPCO niet voldoende heeft gedaan om de situaties veilig te stellen. Ja. Dus, uh, maar uiteindelijk, geldt: is het grootste falen gebeurd uh, in, ver voordat uh, de natuurramp plaatsvond? Inderdaad. En dus wat ik ook net zei, de Tsunami, daar wist men al vanaf. En wat men het afgelopen anderhalf jaar steeds heeft gezegd bij het elektriciteitsbedrijf is. We konden zo'n tsunami niet voorspellen. Wat door het onderzoek duidelijk is geworden. dat die tsunami wel duidelijk voorspeld was door eh, wetenschappers. Maar dat eh, TEPCO. ...daar niet naar heeft geluisterd, daar niet op heeft gereageerd. Mm -hmm. Ook wat duidelijk is geworden is, tot nog toe heeft Tepco steeds gezegd... ...van eh, dit is enkel door de tsunami gekomen en die tsunami konden we nog niet voorspellen... ...maar wat het huidige onderzoek heeft gezegd is, we kunnen niet uitsluiten... ...dat de beving ook schade heeft aangericht en daar moet nader onderzoek naar worden gedaan. Ja. Maar als die beving ook schade heeft aangericht... Daar zijn strenge regels voor in Japan. Dat mag niet gebeuren. Nee, want als die, die centrale was dus kwetsbaar en niet bestand tegen aardbeving. Het toezicht was niet goed, er is niet ingegrepen. Zal dit rapport dan politieke gevolgen hebben, denk je? Dat is op het ogenblik nog heel erg moeilijk te voorspellen. Want eh, de Japanse overheid heeft doorgaans... Eh, neiging om niet zo naar het volk te luisteren, maar wat we wel hebben gezien is: de afgelopen maanden eh, worden er elke vrijdag enorme demonstraties gehouden voor de officiële residentie van de Japanse premier. En vorige week vrijdag was die demonstratie zo groot dat het een eh, beetje de grootste demonstratie was sinds de jaren 1960, 1970. Echt de straat voor. De resident zat wat proopvol met mensen, dat heb ik in Japan in 30 jaar nog nooit meegemaakt. Dit is natuurlijk vandaag op donderdag uitgekomen, morgen is er weer zo'n demonstratie. Het kan heel goed zijn dat die demonstratie morgen nog groter wordt, nu het officieel is dat het een menselijk falen is. En dan is het mogelijk dat voor het eerst Japanse politici toch naar het volk moeten luisteren. Goed. Kjell Duits, dankjewel. Tweede Kamer Beleeft vandaag de laatste dag voor het zomerreces... en het wordt een hele lange. Tot morgenochtend vroeg doen we er natuurlijk ook weer gewoon verslag van. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met op de ring van Amsterdam de A10 tussen Osdorp en Amstel Business Park... een file van 8 kilometer na een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook open voor het verkeer. De A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar is bij konop het Hoevelaken de hoofdrijbaan nog steeds afgesloten... Heeft ook te maken met een aanrijding. En bij de werkzaamheden op de 50 van Arnhem naar Os bij knoop Ewijk e nog 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 De Radio 1 Sportzomerbus. En ik wil zeggen, we blijven in een goede stemming. Mark weer Visser, goedemorgen nogmaals in West-Friesland. Het gaat fijn, in het over. Ben jij ook muziek? <laughs> ik heb mijn eigen muziek. Ja, ik heb mijn eigen muziek. Luister maar even. Heel toepasselijk op het uh, muziekplein in Schagen voor het Rijtuigmuseum, want dat hebben ze hier. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat hier een Rijtuigmuseum was. Maar ze hebben hier een paar honderd rijtuigen in alle soorten en maten. Gewoon van die werkrijtuigen, maar bijvoorbeeld ook een brandweerspuitding-rijtuig, Een heel mooi luxe, ja, voor de luxe paardjes is dat. Ik zal het eens even aan de burgemeester vragen. Meneer Westerink, uh, is dat, dat is meer voor u, hè, denk ik, die daar staat, hè? Ja, dat is echt een koets. En ik kan een zo... Rolls-Royce onder de rijtuigen. Ja, maar er komt straks ook nog hele mooie sjees. En die gaat voorop in de optocht. En ja, dat is echt... Heel helemaal juf van het. Heb ik nog nooit in mogen zitten. Oh. Maar ik denk voor de notabelen uit die tijd dat de koets die u aanwijst... wel heel gepast zou zijn. U heeft het over, uh, over die tijd. Ik kijk even naar wat de burgemeester zelf aan heeft... Hoe mag, hoe mag ik dat noemen? Een zwart pak, maar ja, niet van deze tijd. Uh, nee, dit pak is ook uit omstreeks 1900. Dit is nog van een directeur van een conservenfabriek uit die tijd geweest. Oh ja. Hoe weet u dat? Dat uh, stond aan de binnenkant. JP. Ja. Uh, we dat, oh, staat het er dat nog is, in? Oh nee. Dat is met de restauraties dat er nu uitgaan. Stond er altijd in? Zat een merkje in. Van, misschien ja. zit het aan deze kant. Mag ik u even uitkleden? Ja, dat mag ja. u. want ja? Ja, nee, want ik dan zie niks. Dat er nou, onder het zit verder wel goed, allemaal. Zit, ja? En eronder onder de wit overhemd met een zwarte das. En dat was de kleding die toch wel de notabelen uh, zo rond ja. 1900 droegen. En uh, ja, en in die tijd uh, proberen we hier uh, ja. te laten zien. Luisteraars, we gaan samen met de burgemeester van Schagen terug in de tijd. Terug naar ongeveer 1900. En ik zie het ook al aan de mensen om me heen. Er staat hier een meneer, ook al met zo'n mooi pak. Heeft u ook een merkje in uw pak? Ja, maar dat is het merkje van het atelier wat mijn kostuum gemaakt heeft. Oh nee, maar dat, dat is... moeten we niet hebben. Nee. En u, heeft ook, u bent ook mooi behangen met, ja. Uh, met zilver. Ja, dat is, uh, dit is mijn stempel. Ja? En die stempel, dat is eigenlijk. Dat bestaat, het onderstuk bestaat uit drie deeltjes. Uh, het middelste deeltje is eigenlijk het sleutel van het horloge. Oh, en, dat is handig. Ja. En de andere twee, dat zijn uh, merkjes waar we vroeger in 1890, toen er nog in enveloppen bestonden, onze enveloppen mee dichtlakten. En wat zi zijn die merkjes van uw familie? Dit is mijn, mijn familienaam, maar dit is mijn, mijn voornaam, Cornelis. Welke ja, naam is dat? Ja? Cornelis Fredericus. Wat mooi zeg. En ik ben geboren in Alkmaar. En dit is het wapen van Alkmaar? Dit is het wapen van Alkmaar. En dat drukte je dan met dat ding in de lak? In de lak, ja. En ik heb, ben zo trots op dat ik nu in Schaag woon... dat ik heb nog mijn portemonnee meegenomen. En dat is portemonnee... ook een heel authentiek uh, geval. Ja. Met, met van kraaltjes is dat gemaakt. Dat is van kraaltjes gebreid. En het middenstuk dat is met de hand gebreid. En daar zult u op zien dat ik dus uit, uit Schaar, in Schaag woon. Ah, ja. Maar geboren ben in Alkmaar. Dus zo kan je dat dan meteen zien. En ik, er valt me nog iets op. En nee, dat is. Er zit niks in? Nee, ja, ik ben adam en man. Burgemeester, want de mensen hebben nu allemaal zeg maar, hun zondagse pakken aan. Hè? Wat, of tenminste, wat in die tijd een mooi pak was. Maar Schagen was helemaal niet zo rijk vroeger, toch? Nee, nee. Heerlijk gezegd. Rond 1900 was Schagen uh, ook al een centrumplaats. Ze hadden alle markten hier. Eierenmarkt, varkensmarkt, koeienmarkt. En dan op donderdag, dat was de grootste markt. Dat was de veemarkt. En dan kwamen de boeren ook uit de weideomgeving hier naartoe. En dat heette toen ook de Boerenzondag. En dat dus de donderdag is de boerenzondag? Het is de boerenzondag. Ah. En, en uh, dat zijn nog wel een aantal oude boertjes die echt traditiegetrouw alle donderdagen hier komen. Maar dan werden de verzekeringen afgesloten, werd het voer betaald. Kortom, er werden ook zaken gedaan. En dan kwamen de mensen dus met een volle, volle buidel uh, met geld. Hè? Ja, of ze gingen met een volle buidel terug ja. omdat ze hun vee verkocht hadden. Ja, dat kan ook. ook ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dus we zijn hier nu op de boerenzondag. We zijn op de boerenzondag. Ik ben hier nu, ja. burgemeester. Wat gaan we doen? Uh, nou, u bent hier in de muziektuin en u begint zo dadelijk uh, de rijtuigen zich op te stellen. Om half elf, kwart voor elf uh, gaan die in optocht naar een winkelstraat toe. Daar voegen zich nog twee, driehonderd lopers in west kostuum toe. En dan gaan we voor iedereen die dat graag wil zien, en dat zijn er tienduizenden in het seizoen, uh, gaan we een mooie optocht uit de jaren uh, 1900 uh, tentoonspreiden West-Friese folklore. Ja, West-Friese folklore. Volop. Uh, volop. Nou, we gaan ervan genieten. Ik kijk even naar boven. En wat zien we dan? Uh, dat het licht beholkt. Uh, uh, ja, maar een dat, beetje. Is, nou, maar dat is helemaal niet zo erg. Dat is geen strandweer. Nee. Dus mensen kunnen uh, volop genieten van de optocht zo dadelijk. En dan vanmiddag klaart het op en dan gaan ze naar het strand. Ik zou zeggen, uh, blijf luisteren naar de sportsomerbus. Groeten uitschagen en tot straks. Marco robin Visser dus in West-Friesland. Dus de folklore later reist die ook nog door. Vandaag, u hoort hem uitgebreid tijdens de sportzomer op Radio 1. Hij heeft bij zich energiedrankjes. Een thermoskan met koffie, een hele zak met boterhammen en zijn slaapzak. Verslaggever Wilke Baum, goedemorgen. Goedemorgen Lara, ik ben inderdaad op alles voorbereid. <laughs> Want het wordt een hele lange nacht. Hè. De Tweede Kamer is vanochtend begonnen aan een marathonzitting... die naar verwachting tot ver in de nacht gaat duren. Heel ver in de ho ho nacht. Hoe komt het dat het zo lang gaat duren? Nou, er staan natuurlijk een paar belangrijke onderwerpen op de agenda... zoals een debat over de JSF, de Joint Strike Fighter. Maar dat het zo lang gaat duren, dat komt bepaald niet alleen door die belangrijke onderwerpen. De belangrijkste oorzaak is dat het vandaag de laatste dag is voor het zomerreces. De vakantieperiode van de Kamer van twee maanden. Nou, en allerlei individuele Kamerleden of hun fracties die vinden dat bepaalde onderwerpen per se voor dat reces moeten worden afgerond. Die willen daar nog moties over indienen. Dat kan niet in commissievergaderingen die ze al eerder over die onderwerpen hebben gehad. Dus dat moet allemaal vandaag op die laatste vergadering. Nou, En die lijst met onderwerpen waar, waar ze het over willen hebben die is bizar lang geworden. Uh, zichzelf beperkingen opleggen, dat zou je kunnen zeggen, is niet de sterkst ontwikkelde eigenschap van Kamerleden. <laughs> en uh, zo komt het dat ze bijvoorbeeld vannacht om tien voor één nog gaan praten over de regeldruk en ondernemen. Om tien over één nog over de ruimtevaart. En bijvoorbeeld om half drie nog over de gewetensbezwaarde trouwambtenaren. En om tien over drie nog over de compacte rijksdienst. Nou ja, en dan moet er over al die onderwerpen ook nog worden gestemd. Dat gebeurt dan daarna pas weer. Dat duurt ook nog een uurtje of twee. Dus het kan best eens vijf uur worden. En dan moet er geen vertraging optreden. Want dan wordt het nog later of vroeger. Ja, hou daar je hoofd maar eens bij. Uh, Wilco, maar die besluiten die dan vandaag genomen worden. Hebben die uh, zin? Want we weten allemaal dat als uh, de Kamerleden van vakantie terug zijn. Dan komen de verkiezingen. Ja, <laughs> inderdaad. En dat willen ze dus voor die verkiezingen gedaan hebben. Dat speelt ook nog wel een rol. Op 12 september zijn de verkiezingen tot die tot die verkiezingsdag wordt er niet meer vergaderd... want het zomerreces gaat naadloos over in het, in het verkiezingsreces. En als ze dus die moties nog ingediend willen hebben... en daarover gestemd moeten, willen hebben voor de verkiezing... Ja, dan moet het dus inderdaad vandaag. Is dit nou vaker gebeurd, dat het zo laat zal worden? Uh, ja, uh, het is vaker gebeurd, maar daarvan kun je wel zeggen dat het toen over iets meer ging. Uh, dan moet je bijvoorbeeld denken aan de nacht van Ayan Hirsi Ali in ja. uh, juni 2006. Mm -hmm. Dat is tot nu toe de nummer 1 van lange kamerdagen. Het kabinet Balkenende en de 2 vi uh, viel toen. Dat, en dat had te maken met uh, de, de verblijfsvergunning van Ayan Hirsi Ali, toen mm -hmm. kamerlid voor de VVD. Die vergadering eindigde s morgens om 5 uur 38. De vergadering had bijna 19,5 uur geduurd. En op nummer 2 staat de nacht van Smelten in 1966. Ja. <laughs> maar ja, toen ging het ook ergens over. Toen trad het hele kabinet af. Precies. En toen vergaderde de Kamer tot uh, 20 minuten voor vijf s ochtends. Ja. En is het, is het verstandig om, om dan zo'n dag te maken met ditjes en datjes... zoals jij het natuurlijk net ook al beschrijft? Uh, om 9 uur s ochtends beginnen, zoals vandaag. En dan tot 5 uur de volgende ochtend doorgaan. Wat denk je zelf, Marcel? Nou... <laughs> Wat was het laatste onderwerp ook maar weer? Over de <laughs> rijksdiensten? Laten we er maar over ophouden. We maken er het beste van. Daar hou je je hoofd niet zo bij dan, meer dan lijkt mij wil komen. We wensen jou heel veel sterkte. Dank je zeer. En een goed verslag natuurlijk. Hè? <laughs> Uiteraard. Ik zie er naar uit. Morgenochtend zijn wij de eerste. Um, we zijn uiteindelijk gekomen van het NOS Radio 1-journal. Ik neem nog even het laatste nieuws mee wat zojuist binnenkomt. En dat namelijk regisseur uh, Ruud van Hemert is overleden. Op 73-jarige leeftijd. Ik kan mij voorstellen, Thijs van der Brink, goedemorgen dat dat straks bij jullie in uitzending komt. Klopt, heeft. gaan we ons best voor doen. Ik weet nog niet met wie, maar daar wordt aan gewerkt okay, op dit moment. Ja. Verder hebben wij Marke Pekelharing te gast. tijdens van het meldpunt Kinderporno. Gisteren is er een, een hele grote actie geweest in 141 landen zijn verdachten opgepakt. Van maar liefst 272 in Oostenrijk. Nou, zij gaat vertellen hoe zo'n actie in zijn werk gaat en hoe dat netwerk zich vertakt. En verder is Erno Prosman te gast. Die gaat het wereldrecord blind simultaan dammen aanvallen. 30 hm. partijen tegelijk blind. Wow. Dat is veel. Ja. 28 was het record. Je moet 70% winnen van die partijen. Oké, okay. we gaan luisteren. Alweer. Ja. Elke ochtend doen we dat. Goed. Heerlijk in de auto. Ik wens u veel plezier met Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. Zodanig in de Sportzomer op Radio 1. Deze week. Iedere nacht van 12 tot half 2. Zomernachten. Anderhalf uur lang live radio. Zonder onderbreking.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 Waar kan ik inchecken voor zo'n voordelige fort? Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl/slash Monta. Dit is Radio 1.